Tijdens de jaarwisseling was er een kwart minder incidenten dan tijdens de vorige Oud en Nieuw. Wel zijn er 20 meer mensen opgepakt. Dat komt volgens staatssecretaris Teven vooral door het Zero Tolerance beleid. Hij is positief over de daling van het aantal incidenten, maar ziet nog geen reden tot tevredenheid. Vier politieagenten raakten zwaar gewond. In de vier grote steden zijn bijna 400 mensen aangehouden. Het weer, lokaal kans op gladheid, langs de kust kan een winterse bui vallen. Het wordt vannacht tussen min 4 in het binnenland en plus 1 langs de kust. Overdag vrij zonnig, aan de kust kans op een bui en het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. En voor alle luisteraars van de overnachting... Nou, ik wens u een mooi 2011. En 2011 begint al bijzonder. Want normaal gezien ben ik natuurlijk in Amsterdam in een hotelkamer... maar voor deze nieuwjaarsuitzending zijn we afgereisd naar België. Want het wordt natuurlijk het jaar van de Belgen. Krijgen ze een regering? Vallen ze uit elkaar? Hoe gaat het met de financiële crisis? Kortom, veel te vertellen over België. En ik heb iemand gevonden die mateloos populair is in Vlaanderen. Hij presenteert de quiz De Slimste Mens. En nou, dat wordt bekeken als geen ander. Hij is een soort van Matthijs van Nieuwkerk van Vlaanderen. En is daarnaast ook nog regisseur van de Vlaamse versie van de film Loft. Ik heb het over Erik van Looy En ik sta hier buiten voor zijn deur. Ik bel aan. En de deur... Hallo. Goedenavond. Ik nee, Patrick. Ja, ja. Uh, gelukkig nieuwjaar als eerste. Dank je wel. Ja, nee, Wat fijn dus, dat we hier uh, langs mochten komen. Geen enkel probleem. Ja. Ik neem jullie mee. Ja. Voorbij de kerstboom. De werkkamers. Ja, uh, ja, de, ja. de werkkamer. Fijn, nou, werkkamer dus... Ja, zo heet dat ook bij jullie in Nederland. Ja, dat... Bureau zeggen <laughs> wij. Ja, ja. Nou ja, een prachtig bureau met nog heel veel... Uh, VHS-banden zie ik en LP's. Uh, ja, en wat DVD's. Uh, en natuurlijk, uh, de films die jij geregisseerd hebt, daar hangen de posters hiervan ja. op, zoals De Zaak Alzheimer. Ja, Mooie ja. film. Dankjewel. Ja. Loft. Loft, uh, ja. Uh, in ieder geval een film die zeer goed gescoord heeft... en, uh, en nu ook in Nederland verkrijgbaar is. Maar spreken. de Vlaamse versie ja. was de best bezochte Belgische ja. film, toch? Ja, 1.186.000 uh, kijkers. Kijk, dat is redelijk veel, ja. het, is, uh, het was een, uh, een gebeurtenis. En natuurlijk ja. Ad Ja, Jouw Adfundum. allereerste speelfilm en daar ja. hebben wij nog een band. Ja, klopt. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, in, uh, gemaakt in 1993. En ik weet dat er toen uh, iemand stage deed bij de montage. Een uh, hele lieve jongen die s'avonds vroeg uh, zou je kunnen meerijden naar Antwerpen. En dat was jij. <lacht> Nu, en nu hoor ik dat je een radio- en tv-verdetter bent. Uh, nee, het was uh, heel fijn om je terug te zien. Het ja. 15 jaar later, uh, ja. nou ja, het nou Ja, We staan hier in die kamer met zoveel ja, ja. memorabilia. En uh, je bent echt een filmman. Maar tegenwoordig... Anders zullen we gaan ja. zitten. Ja. Maar tegenwoordig ben je vooral een bekende Vlaming... door het presenteren van de slimste mens... en dit seizoen zelfs de allerslimste mens. De allerslimste, ja. Uh, um, hoe ja. ben jij ooit tot presentatie uh, gekomen? Wel, ik... Ik wilde dat altijd wel uh, doen. Ik weet dat ik zon, zelfs toen ik uh, aan de filmacademie, filmstudeerde en regisseur wilde worden, dan, en er werd ergens een tv-oefening opgenomen, dan stond ik ook altijd te presenteren. Uh, dus ik deed dat wel graag. Ik weet ook niet waarom. Uh, maar in principe kon ik, ik heb ook een paar tests afgelegd, uh, twintig jaar geleden, ten tijde van het voendum, toen ik ja, al leerde. Geen, maar, nee, nee, nee, nee, dat zal ik niet verteld hebben, want die waren ook niet goed. Omdat ik, uh, ja, ik sprak ook geen algemeen Nederlands. Ik ben, uh, uh, laten we zeggen, opgegroeid in Antwerpen en ik spreek meer Antwerps dan algemeen Nederlands. Nu, nu doe ik ongelooflijk extreem een beste, omdat jij het bent. Maar, uh, nee, nee, maar nee, ik... Ja, maar ja, de mensen thuis, ja, ondertitelingen praten, is zo moeilijk. Nee, dus ik, well, om die reden ging dat toen niet. Twintig jaar geleden, de mensen die op televisie kwamen, die waren anders. Nu, nu heb je zo, ja... Want uiteindelijk, als ik mezelf bezig zie, ja, dan kan ik mezelf nooit een echte presentator noemen. Ik ben iemand die heel erg zichzelf is en, en zich zeer kwetsbaar opstelt en niet echt ongelooflijk keurig Nederlands praat. Ik doe mijn best dat wel. En dat wordt ook geapprecieerd, denk ik. Uh, maar vooral, ja, bedoel, ik... Ik ben gewoon wie ik ben. En, en, maar ik zie nooit een. Ik ja, bedoel, als ik. De iconen uit mijn jeugd. waartoe trouwens veel Nederlanders behoorden. zoals Willem Ruijs en Bernd Boudewijn, die dat, die dat fantastisch deden. Uh, en ook later bij ons Luc Kappermond. En, en, uh, uh, of Koen Wouters ofzo die, die ik zeer erg apprecieer. Ja, ik, ben, ik kan dat niet. Ik kan niet gewoon op een podium stappen. En. en, en enfin ja, ik kan het blijkbaar wel. want ik doe het nu al acht jaar. en mensen vinden het oké. Okay, maar, maar toch blijf ik mezelf. Uh, want je, wordt, je wint dan ook prijzen elk jaar ben je dan de prijs als beste presentator... of, of voor humor word je een bekwaamste tv-figuur. En, en dan ben ik altijd heel ja, verlegen. Verlegen is het toch? In ja. Nederland zeggen ze ja. dat ook. Hè? Dus niet alleen verlegen. Nee, ik, ik, uh, want ik doe maar wat. En eigenlijk ben ik inderdaad toch voor een filmmaker... die dat dan als een soort van hobby doet. Omdat het uh, ja, beter betaalt dan films maken. Omdat het minder, <lacht> ja, minder, uh, minder moeilijk is. En, en omdat je niet zo van, ja maakt een programma en dat programma. Uh, maar ja. je doet het toch ook omdat het ego-strelend is? is het is um, toch fijn om op tv te komen? Ja, ik vermoed van wel. Ja, ik vermoed van wel. Uh, op een bepaald moment kan het ook wel net iets te veel worden, denk ik. Uh, ik las het trouwens ondanks van Matthijs van Nieuwkerk... dat hij de eerste jaren dat hij op tv kwam... dat hij er geweldig van genoot. Omdat mensen vonden hem goed en, en lieten dat dan ook blijken op straat. En op een bepaald moment heb je ook zo... Niet dat het dan draait, hè, want mensen vinden Matthijs van Nieuwkerk nog altijd goed. En, en ik heb het gevoel dat ze mij ook nog wel altijd goed vinden. Uh, maar toch, ja, na, na een jaar of drie, dan, dan voel je je toch zo wat opgejaagd. En dan merk je ook dat je eigenlijk niks meer kunt doen... zonder dat het uh, ja, in de media besproken wordt. Vorig jaar bijvoorbeeld. Uh, uh, omwille van een te hoge cholesterolwaarde uh, moest ik uh, diëten. En dan, en dan ja, viel ik negen uh, of tien kilo af. En dan, ja, dan komt dat ook in de magazines. En dan, en dan niet zomaar, dan zegt men van oei, is die man ziek? En dan word je ook aangesproken op straat van ja klopt het, dat je kanker hebt en dat soort dingen. Uh, alles begint een, een heel eigen leven te leiden. En, en, en, na een tijdje. En, en ik vraag me nu na die, ja, na die jaren wel eens af of dat het wel altijd zo leuk is. En, en, en ik heb gelezen dat Matthijs van Nieuwkerk hetzelfde gevoel had. In het begin genoot hij ervan. En dan geleidelijk aan, dan valt dat genot ook wel een beetje weg. Maar, um, maar het is natuurlijk ja, wat er heel prettig is, dat je zo'n programma maakt en, en dat er dan zo massaal op gereageerd wordt, massaal gekeken wordt en dat je ook voelt dat mensen er uh, goed geluimd van worden. Zelfs tot in Nederland doen ja, ja, we anders zou jij hier niet zijn. Nee, maar, echt, er zijn absoluut veel, uh, veel Nederlanders die ja. kijken naar de slimste mensen op, uh, op de VRT Het is elke dag te zien van maandag tot en met donderdag om tien uur. Ja, tien, rond tien, tien uur. Ja. Uh, laten we even luisteren naar een, een mooi fragmentje van jou. Professor de Spermabank, heeft u daar een spaarrekening? <lacht> Wel, ik ben nog van de oude stempel. Ik bewaar alles in een sok onder mijn matras. <lacht> ja. <lacht> ja. Het was maar op te lachen. Ja. Ah, maar dat mag gelachen worden. Wat ja, ja, is dat mag de lachen kracht lachen van uh, de quiz, de slimste mens? Uh, ja, ik denk dat de kracht van de quiz is het feit... dat we, dat we tegelijk die titel, de slimste mens ter wereld... heel erg serieus nemen. En tegelijk ook helemaal niet. Ik bedoel, is, er wordt heel veel gelachen met de kandidaten... met de presentator, met de jury. Uh, ja, we nemen, we, we, de quiz heeft een zeer hoog uh, ironisch gehalte, denk ik. En, en, en dat maakt het inderdaad populair. Want ja, je hebt nog quizzen die, die, uh, die zeer populair zijn. Maar, maar hier ja, kijken de mensen ook omdat ze, ja, ze, willen, ze willen goed geluimd aan bed vertrekken. En ze weten dat er ja, in die quiz heel veel stoute, en ook, maar ook niet, ja, veel minder stoute humor uh, wordt beoefend. En dat iedereen uh, ja, er ook, ook weet dat hij daarvoor zit. En, uh, enfin, ja, de sfeer is altijd goed. Uh, of, of toch vaak. Uh, nou, ja. dat, dat zie ik ook aan het programma. Dat maakt het programma ook goed. Maar de vragen zijn ook uh, mooi en intelligent ja. bedacht. Maar dan nog dat er zoveel mensen kijken. Het is echt het televisiemoment van het jaar bijna. als de finale van de slimste mens wordt gespeeld. Ja, het is, het is een beetje de Super Bowl eigenlijk. Hè. En, nu, en nu merk je ook met. want nu doen we de allerslimste mens ter wereld. en dan kijken er nog eens, uh, enfin, eens 200.000 mensen dus op meer. Hoeveel zitten jullie nu? Uh, nu In de zitten we ja, dagelijks bijna 1.800.000. Uh, wat, uh, wat op 6 miljoen Vlamingen wel bijzonder veel is. En, uh, en eigenlijk ja, moet dan ja, de finale aflevering nog komen. En dan dat het meestal nog een sprongetje maakt qua kijkcijfers. Het is ja, de belangrijkste bijzaak ter wereld, wordt vaak gezegd in België. En het, is, het is een soort staatszaak. Iedereen die meedoet, uh, wordt uh, tot op het bot geanalyseerd. Soms ook gefileerd. Uh, en uh, ja, De kranten staan er vol van. Het, uh, de belangrijkste bijzaak, ja? vroeger of in Nederland, is dat nog altijd voetbal. Ja, ja, ja. Dan... Ah, nu, nu, nu snap ik waarom iedereen zo naar de slimste mensen en er zo mee begaan is. Omdat vroeger, vroeger hadden wij ook een ploeg die soms zelfs al eens van de Nederlanders won. Uh, uh, maar dat is natuurlijk niet meer. Dus, ja, het heeft wel datzelfde gevoel. Je, je, je, je, je, je ziet het naar televisie. Het is een competitie. En je, je wordt supporter van de die of de die. En die blijft er dan lang in of niet lang in. En dat, ja, dat heb je bij voetbal eigenlijk ook. Je gaat naar zo'n toernooi en dan ga je mee. Je support het dan voor de Rode Duivels in ons geval. Wat Jan maar is, maar het is nu helemaal zo. En dan, ja, dan zolang dat die erin blijven... is dat, ja, dan geeft je dat een wonderlijk gevoel. En ik denk dat, uh, ja, dat... Misschien heeft het daar ook wel mee te maken. Wij moeten al heel lang... Wij moeten het zonder uh, goede voetbalploegen stellen. Zowel uh, wat uh, de Interland betreft... Als, als het Europees voetbal. En dan, uh, ja, dan heb je... Dit is een competitie waar, waar inderdaad... Belgen nog iets betekenen. Uh, en, ja, en, van, uh, en het zijn, zijn Belgen van naam. Het is een, het is een ja, ja, gevarieerd ja. uh, palet aan kandidaten die dat nee, doen. Nee, ja. Hoe, hoe haal, waar haal je die allemaal vandaan? Waarom doen die allemaal mee aan een quiz? Ja, ja dat is zo gegroeid natuurlijk. Hè. Het was ook niet, uh, maar ik denk ook dat het in ons land blijkbaar iets makkelijker is om, uh, om ja, bekende tot heel bekende mensen, tot heel bekende politici, tot zelfs me, ja, ministers in functie en zo, uh, om die voor een quiz, uh, enfin, ja, tot in een quiz te krijgen. Ik weet niet of dat in andere landen echt zou kunnen. Uh, ik, ik weet niet of dat in Nederland zou kunnen, of je daar Mark Rutte of, uh, of Geert Wilders of. Uh, of Wouter Bos. Uh, Job Cohen heeft een keer een, een, ja? een quizje gedaan in Nova. En die moest ja? uh, raden wat een half wit kostte. Dat had hij <laughs> nog net goed, de rest niet. En daardoor heeft hij de verkiezingen verloren. Meer dus je dat? Het was gewoon ja. in Nova, was gewoon een quizje. Te, ja, ja, ja. ja, dus, uh, ja hier, uh, hier heb je het ook wel als politici komen. Dat het vaak. Uh, ja, dat, politici zijn vaak, en ook terecht denk ik. zeer Mensen met een gespecialiseerde kennis in een bepaald domein. En gelukkig maar, denk ik dan ook vaak. Maar uh, dus heb je dat. Ze hebben vaak ook wel wat nadeel. Als ze verschijnen, dat het. Dat het dat ze heel goed zijn in vragen over politiek, maar dan heel slecht in vragen over uh, Lucille Ball of, uh, of Katy Perry bij wijze van spreken. Uh, maar als je dan een politicus hebt die dat dan wel doet, en dat gebeurt ook, uh, er is nu een dame bij zich die voor Groen uh, opkomt, uh, ecologische partij, die het zeer goed doet uh, en die ook weet wie Justin Bieber is. En dat vinden de mensen dan ook wel heel tof. En, en dat is ook uh, ja, Bart de Wever uh, is, uh, die jullie zonder twijfel ook in Nederland uh, wel zullen de kennen. De voorman van de NVA. Van de NVA die die nu al ja, maandenlang, uh, het lijkt me nou, een jaar zeker... dat ze een regering proberen op touw te zetten... met hem uh, mee aan het stuur en Elio Di Rupo. Uh, ja, Bart de Wever is, is bij ons eigenlijk uh, ja, in het programma zeer bekend geworden. Hij was al heel bekend en was, werd geapprecieerd als politicus. Maar heeft uh, in ons programma... Ja, die is daar tien uh, of elf keer is die, heeft die deelgenomen, denk ik... en is daar een, ja, een ander mens geworden in de perceptie. Mensen zagen hem plots uh, ja, als een mens met humor... terwijl, terwijl uh, hij dat, vo dat voordien uh, niet... Het humor werd geapprecieerd. Uh, men zag een mens, een mens. Worden. en, en, ja, en dat, heeft hem, uh, ja, dat heeft hem zeer populair gemaakt en, uh, heeft, en... Dat, heeft dat ook bijgedragen aan de verkiezingswinst van de NVA? Men gaat ervan uit dat er eigenlijk slechts 4 ja, of 5 procent slechts, dat is ja, toch veel. Dat is veel. Dat dus toch, ja ik toch een ja, dat impact als nee, programma. Nee, dat, nee, dat klopt ja dat is absoluut zo dat is absoluut zo. Ja. En ja, nu heb ik begrepen dat uh, wanneer is het woensdag? Ja komt is, terug? hij ja, terug? Nee omdat hij ja, we, ja, we, ja, we doen alles Terwijl hij eigenlijk moet formeren. Klopt, ja. ja fijn, het is een, een winterbreek. De, de uitzending is, uh, is opgeno wordt nu woensdag uitgezonden... maar is uh, opgenomen tijdens de, de politieke winterbreak die er ondanks alles toch nog altijd is geweest. Uh, ja, het moet ook denk ik bedoel, die mensen vergaderen dag en nacht. En ik ga ervan uit dat die allemaal van goede wil zijn... en eigenlijk gewoon ook die regering op touw allee, bedoel, dat, ja, tot stand willen brengen. En, en dan lijkt ja, dan ja. het me ook maar logisch dat er tijdens een kerstweek... Ja, dat er een week niet vergaderd wordt. Nee. En ik vind het ook moedig dat er zijn mensen die het heel tof zullen vinden... dat die daarin zit. Er gaan ook mensen zijn die zeggen van, ja, wat doet hij nu daar... Hij moet eigenlijk een regering vormen. En dat doet hij natuurlijk met dat spelletje. Ja, wat betekent dat? Dat betekent één uur... op een dag dat je, dat je even naar daar komt... En, en, uh, en, en dat spelletje speelt. En voor de rest gaat het leven gewoon verder. En, maar het, uh, het is wel zo dat er ja, mensen zijn De impact er, uh, voor, voor de mensen die kijken... is natuurlijk enorm. En druk dat ook niet op jou als presentator? Want er, uh, er, er gebeurt wel veel. Er wordt over gesproken, ah, er wordt over gediscussieerd. Ja, ja, ja. Je bent een te issue. Veel. Ja, te veel. Ja. Ja. Dat is ook wat ik in het begin van ons gesprek heb gezegd. Van, uh, het, het wordt te veel. Je, je merkt... Uh, uh, men heeft me bij het begin van deze reeks gevraagd... wat zou je nu liever hebben? Um, 200.000, 300.000 kijkers minder per dag... en ook minder belangstelling in de kranten. Ja, dat zou ik liever hebben. Ja, dat klinkt heel vreemd. Want je wil natuurlijk... Ja, het is altijd de kijkcijfers zijn, zijn zalig maken en fantastisch... en bepalen ook het succes van je programma. En als die op een bepaald moment beginnen te zakken... Ja, dan moet je je conclusies trekken... want dan is het programma minder populair. Maar... Het is niet altijd even prettig dat alles wat in dat programma gebeurt echt met een, uh, met een soort vergrootglas uh, uh, wordt, uh, wordt uitvergroten. De goede dingen, maar ook de slechte dingen. Als er iemand, uh Inzit en mensen vinden die dan niet zo tof wat kan gebeuren, Ja, dan ontstaan er uh, haatgroepen op Facebook en, en, en worden er vreselijke dingen verteld. En, en worden de kranten volgeschreven met wat die dame of die meneer in kwestie dan verkeerd zou doen. Of, of, of dat die... enfin, het is. Het is uh, ja, dat levert zeker extra druk op en, en, en, en te veel. Lig je ervan wakker? Ja, enfin, nu niet meer. Hè. Nu loopt het weer. En dan, maar je, je, je moet ook altijd aankijken tegen huizenhoge verwachtingen. Het programma scoort zo goed. En, en, en, en ja, is, is echt de talk of the town of the talk of the nation gedurende die twee maanden. Mensen praten me dan letterlijk over niks anders. Durf uh, jij je huis nog uit? Durf je nog naar de supermarkt te gaan? Ja, maar, enfin, ik, ja, die twee maanden zijn zo intensief dat ik ook niet echt uh, veel buiten kom. Maar, maar dat is ook niet, enfin, dat is niet echt het probleem. Ik heb het gevoel dat dat... Uh, ja, in België, ik ben er straks nog naar een shoppingcenter geweest... en dat was eigenlijk geen enkel probleem... Uh, en, en uh, ja, zie ik er, uh, ja, fijn, Ik vermoed dat mensen mij me wel zullen herkennen. Maar dat, dat speelt zich. België zijn iets trager dan Nederlanders, denk ik. ik denk dat, dat speelt zich vaak achter je rug af, denk ik. Als je, dat, als je zo omdraait, dan zie je mensen kijken. Maar, zo, maar ja, ik denk in Nederland is veel sneller. Je zou veel sneller. Hé hey, Erik, hey, zou ik die zeggen. Denk ik dan, hè, mochten ze mij herkennen. Uh, maar, uh, maar in België is, wat dat betreft, wordt er uh, nog iets, uh, iets rustiger met, uh, met de uh, ja, beroemdheid uh, omgegaan. Denk ik. Nou ja, ik heb ja. zelf tien jaar in België gewoond. Van ja? 1991 tot en met uh, 2001. En uh, in die tijd is er uh, uh, veel gebeurd. En uh, Freek de Jonge heeft daar een lied over geschreven. Dat heet Heer hebt medelijden met de Belgen. Dat heb ik uh, voor jou uitgekozen als lied. Dat is mooi. En ja. daarna wil ik toch even met jou nog uh, verder in op uh, ja, hoe, wat de stand van België is. Dus uh, ja. luister naar Freek de Jonge. Ja. U hebt nog wel een afgelegen wolk. Ik weet, heer, dat u nog meer te doen hebt. En zich niet vaak in een mens vergist. En het Vlaams blot geduigt niet van naast de liefde. Maar, heer, niet elke Belg is een fascist. Ik begrijp uw grok, u hebt ze klaut. Gegeven. Hij gaf de Belgen hun literair verdriet. Bij de belgen, ze zijn kapot, verdeeld, verscheurd. Zet ze de in een afgesloten ruimte en plaats wat rijkswacht lakend bij de deur. De Mooi ja die ja? zie ongelooflijk goed op de hoogte. Ja, dat is zo heel vreemd. Je denkt dat, van ja, hier gebeuren altijd uh, soms rare dingen in België, uh, zoals in andere landen, maar hier toch uh, misschien nog iets meer. Het is een surreëel land, altijd geweest. En dan denk je van, ja, niemand weet dat. Uh, we geraken er wel doorheen. En dan blijkt Freek de Jonge dat allemaal te weten. En jullie ook, uh, bij gevolg. Uh, ja, net is, uh, je staat er wat te kijken. in die tien jaar gebeurde dit allemaal? Dus ja, ik weet het, niet, ja. ja. een straf, ja. Want ik weet niet van wanneer het liedje juist is. En ik neem aan dat er inmiddels al een vervolg kan, uh, <laughs> kan geschreven worden. Uh, nee, nee, maar het is, uh, ja, staat, ja, er gebeuren allerlei dingen natuurlijk. Want wij vinden het ook mooi om het jaar te openen met een Belg, want jullie zijn toch echt onze meest favoriete buren. Ik vind België echt een mooi land. Ja, je hebt te veel keuze natuurlijk, hè, maar de Denen versta je niet en de Duitsers ja. Uh, dat is, ja. Dat is een heel ander verleden. Ja, dat is een ander verleden. Uh, maar hoe hoe staat België ervoor? Wat gaat er gebeuren met België in dit mooie jaar 2011? Ja, dat is een vraag die... Uh, enfin, het is heel fijn dat je die, die aan mij stelt. Uh, ik, ik ben blij dat ik ze niet moet beantwoorden in het, uh, in het echte leven. Uh, ik weet het niet. Ik denk... Um ja, België is altijd een vreemd land geweest. Uh, een soort uh, ja, onnatuurlijke symbiose eigenlijk van twee taalgemeenschappen. Drie eigenlijk, zelfs met de Duitsers, uh, bijgerekend. En, en de vraag is van hoe kan dat uh, samen blijven bestaan. En dat wordt uh, ja, om allerlei redenen steeds moeilijker. Maar we doen het wel al heel veel jaren. Dus ik, ik neem aan dat het nu ook wel... Uh, ja, maar we zitten al... toch in een impasse. Ik zie geen mogelijkheid voordat er binnenkort een regering is. Dat wordt maar doorgeformeerd ja. en doorgeformeerd. Ja. Men zegt ook van, ja, België moet ook oppassen... met lang in deze inpassen blijven yeah, zitten. Want dan slaat het de financiële crisis, ja. de crisis toe... Ja. Ja. Wat gaat er gebeuren? Ja, ik ben een naïeve link in die zin dat ik hoop, ik denk dat er een doorbraak zal komen. Omdat uh, ja, je merkt gewoon dat uh, iedereen wil wel een verandering, maar ze willen geen drastische koerswijziging. En ik denk dat de mensen die geprofiteerd hebben, van enfin het NVA, de, de, enfin ik ben gewoon geen politiek specialist, maar ik bedoel, je, je merkt, zij hebben gigantisch gescoord, ze hebben 30% gehaald. En, uh, en zij gaan in principe uh, ja, zijn ze voor een afsplitsing van het land. Maar ik denk dat zij ook zij weten dat er heel veel. Uh, ja, kiezers gewoon voor hen gestemd hebben om een signaal te geven van er moet iets veranderen. Maar ik denk dat zij weten dat er van die 30 procent, misschien hooguit ja, weet ik, 12 of 15 procent, echt een opsplitsing van het land wil. En, en Bart de Wever, de man die aan de leiding staat van die partij, is zo slim dat hij dat ja, ook goed weet. Uh, maar het feit natuurlijk dat er, ja, er is een signaal gegeven van de kiezer. Je voelt dat mensen gewoon toch wel ja, een, een, een, een koerswijziging willen. En, en dan ja, is het ook niet zo gemakkelijk om dat compromis tot stand te brengen. Het is een, een land dat al eeuwig uh, uh, of toch al 175 jaar en nog, nog enkele jaren, denk ik, uh, ja, op compromissen drijft. En dat, uh, ja, dat, dat is vaak wel heel moeilijk geweest. Er zijn nog periodes, hoor. Er waren ooit, ik weet, ik herinner mij toen ik jong was, de, de, um, ja, de conflicten rond de voerstreek en dat soort dingen, waar je ook vaak het gevoel had van dit land staat op ontploffen. En, dat, uh, uh, en ontploffen dan figuurlijk. Hè? Want ja. ik, heb, ik heb niet het gevoel dat, uh, dat iedereen Kalashnikovs in zijn huiskamer heeft liggen, voorals het ooit echt tot een ontploffing komt. Maar uh, nee, ik... Uh, ja, het is gewoon lastig samenwonen, zoals in een huwelijk maar de meeste huwelijken ja, blijven overeind. en ik denk dat ook het Belgische huwelijk zal, zal blijven bestaan ik denk dat, misschien ben ik naïef hoor. Enfin, dat ben ik zeker, maar, maar ik, nee, ik heb het gevoel dat de andere mensen dat ook wel willen hoe is de sfeer in het land? De sfeer in het land is... Uh, ja, men kijkt naar de allerslimste mensen. <laughs> ja, ja, bij wijze van spreken. Ik denk dat, dat de sfeer niet... Uh, ja, is... is uh, ja, je hebt zo'n film, hè. The situation is hopeless, but not serious. Uh, of de situatie is hopeless, maar niet ernstig. Natuurlijk is het, is het wel ernstig, maar ik denk dat iedereen er op een of andere manier wel van uitgaat dat het, uh, ja, dat het in orde komt. Dat iedereen ook wel beseft dat die moeilijkheden enorm zijn. Dat iedereen begrip heeft voor die standpunten van de Franstaligen. Dat, uh, dat iedereen ook begrip heeft voor de standpunten van de Vlaamstaligen men weet gewoon dat het heel moeilijk is en ik denk dat men dat ook uh, uh, en natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die, die op een, een populistische manier zeggen van ja het is allemaal de schuld van de politici en dat soort dingen, nee het is gewoon de schuld van een, van een, ja, van een land dat op een, op een vreemde manier in elkaar zit en dat, uh, ja, en dat gewoon moeilijk bestuurbaar is uh, op, alle, op alle niveaus en ik denk, ja, de mensen beseffen dat wel en beseffen dat uh, ik heb niet het gevoel dat er bijvoorbeeld een grote haat is ten opzichte van Elio Di Rupo die dan toch ja, de macht vertegenwoordig in Wallonië um, en ja, verder is ja, nee, ik heb niet het gevoel dat daar, dat daar veel gaat. Ik denk dat gewoon mensen beseffen dat het heel moeilijk is... en dat ze, dat ze ja, de politici op een of andere vreemde manier ook die tijd gunnen. Wat natuurlijk, ik zeg, het als een standpunt van een naïveling. Want, want wellicht, uiteraard is de situatie in, in die mate wel ernstig... dat er dringend regering moet komen. Um, maar um, ja, ik bedoel... Men is ook wel een beetje een, een, een soort chaos gewend in dit land. En, en ik denk um, ja, dat iedereen hoopvol is en... en ja, terecht. Uh, maar, uh, maar ik ben geen politicus en ik ben ook nooit gevraagd... naar een politieke partij. Dus ik weet niet of, of ik de ideale man ben om daar te antwoorden. Maar, maar je voelt, ik heb niet het gevoel dat, uh, ja, dat, er echt dagelijks, uh, dat iedereen daar dagelijks van, van wakker ligt. Uh, omdat ja, het simpel is ook, het leven gaat gewoon verder. Maar 2011 ja. wordt dus een spannend jaar. Want er zal een regering moeten komen ja. en die zal zich ja. moeten bewijzen. Die zullen, die zullen ja. sommige dossiers echt uh, ja, moeten oplossen, denk ja. ik. Ja. Maar hoe zie jij dan België over tien jaar of over vijftien jaar... Uh, ja, dat zal, het zal altijd uh, moeilijk blijven, denk ik uh, Alleen het heeft al die jaren zo goed gewerkt Je kan moeilijk uh, rond de vaststelling heen dat dit een... een ja, en, en, ja een fijn land is om te leven ik bedoel, komen, ja, dat, het, is gewoon, het is gewoon een fijn land bedoel, het, is, het is altijd een beetje ja, een vreemd land geweest ik bedoel, je zult hier nooit ik bedoel, als de, de, de Nederlandse nationale team gaat spelen dan heb je een soort oranje legioen dat ontstaat en dat op een heel natuurlijke wijze massaal tot stand komt ja, dat is hier altijd iets moeilijker zelfs bij voetbalwedstrijden als je naar de Rode Duivels gaat kijken op het moment dat de Rode Duivels dan nog wel presteren is het ook heel lastig want wat moet je roepen? Uh, roep je België? België, of roep je Belgique, Belgique. je kan bijna niet samen bij spreken. dus het is altijd een heel vreemde constructie geweest, maar anderzijds ja, is iedereen, vaart er ook wel goed bij, ik, bedoel, ik denk dat veel mensen het hier, hier goed hebben en, en, um, en, ja, en dat heeft dan daar ga ik ook vanuit dat het, dat het er gewoon komt door het feit dat dat het land samengesteld is zoals het samengesteld is, maar ja, je voelt ook wel dat het, um, ja, het, wordt, um, het wordt altijd maar moeilijker, dat merk je ook en, en, en er is ook een hele generatie... denk ik, van zeer goede politici... die zeer ervaren wa waren... in het omgaan met die... Uh, met die moeilijkheden en die, en die dubbelzinnigheden. En ja, die generatie is verdwenen. Er is een nieuwe generatie waarvan ik het gevoel heb... dat ze ja, die, die manier van... Uh, van omgaan met die... met die vreemde constructie... dat ze dat nog moeten, moeten leren. En dat, dat geven ze zelf ook toe. Ik bedoel, Bart de Wever is ook heel jong, is 39. Uh, wat toch vrij jong is, denk ik, voor een, voor een leidinggevende politicus. Uh, ja, ik denk... Uh, ik denk dat iedereen, uh, ja, iedereen moet leren om mee omgaan. Maar, maar denk je, dat je niet dat over 10 of 15 jaar een Nederland misschien toch een keer mag aansluiten bij Vlaanderen? Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Uh, nee, ik weet het niet. Of dat wij, of dat wij bij jullie mogen. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ja. Of is, die, uh, is, is, is, is de, de, de grens tussen Vlaanderen en Wallonië nog niet zo scherp als die tussen Vlaanderen en Nederland? Ik denk dat de grens tussen Wallonië en Vlaanderen op veel punten zeker even scherp is. Ik bedoel, cultureel bijvoorbeeld. Er is geen, geen culturele uitwisseling. Uh, films die in Wallonië worden gemaakt, of theaterstukken die daar worden opgevoerd. Of schrijvers die daar populair zijn, die, doen, ja, die zijn hier zo goed als onbekend. Um, en ja, dat heb je eigenlijk met Nederland ook. Ik bedoel, uh, je, er, jij bent de regisseur van, ja? van Loft, de, de oerversie van Loft, laat ik het zo zeggen. Ja. Groot succes hier in Vlaanderen. We hadden het in het begin al even over. Maar die is in Nederland opnieuw gemaakt. Ja. Dat, dat moet ja. jou toch ook pijn doen? Nee, absoluut niet. Want ik was een van de mensen die, die meteen gezegd heeft... van ja, als, uh, uh, Het vertrekt allemaal bij mijn vorige film, de zaak Alzheimer... die hier ook een gigantisch succes was. 750.000 kijkers, zeer goede recensies. En die dan in Nederland uitkwam, ook met goede recensies... maar waar dan 7.000 mensen naar, naar gingen kijken... terwijl het eigenlijk toch op een manier een werk is... waar je enorm veel in investeert. Uh, ook meegeschreven, dat scenario en dat soort dingen. En dat wilde ik uh, met lof niet meer laten gebeuren. Zo'n film is eigenlijk je kind. En als je, kind, als, als je dat dan laat reizen... Dus wat in dit geval dan gebeurt. Je brengt die film uit in Nederland. Ja, dan wil je dat dat kind daar uh, ja, geweldig goed uh, omringd wordt en, en, en gekoesterd wordt en zo. Maar als je weet dat dat niet kan, als je weet dat er in Nederland echt geen interesse bestaat voor Vlaamse films, ja, dan houdt het voor mij ook op. Dat is een soort klein taal. Ja ik, maar ik, stop, ik dat jammer, ja, ik vind het heel jammer. Ik vind het heel jammer. En ooit was het anders. Uh, ooit, het is omgekeerd ook. Hè. Voor Nederlandse films uh, ja, loopt hier ook. Uh, ja, alleen ja, de mensen, die, de, de Nederlands die in Brascaat wonen of in Maas Mechelen, ja, die. Daar worden de Nederlandse films nog vertoond... Uh, in die steden, Antwerpen en Maasmechel. Uh, maar, uh, maar vroeger, ja, liever wij Storm... voor nieuwe films van Paul Verhoeven... of, uh, of voor Siskke de Rat... of voor, uh, voor vele andere Nederlandse films. Ja, dat is ook afgelopen. Hè. Natuurlijk vind ik dat heel jammer. Het kan ook niet anders. Ik bedoel, al, gewoon als puur economisch... als je weet dat je een film maakt... en je hebt een, een publiek van van potentieel 6 miljoen mensen, 6 miljoen Vlamingen die er nou komen kijken. Stel je voor dat het in Nederland even goed zou werken, ja, dan zit je met 16... Maar wa miljoen. wat is het probleem? Waarom willen Nederlanders niet naar de Vlaamse versie van Loft kijken? Ja. Waarom wil een Vlaming niet naar de Nederlandse versie van Alles is Liefde kijken... maar wordt die hier ja. hermaakt als liefde voor A, of? Uh, A? Zot van A, ja. ja. ja. 400.000 kijkers heeft ja. het goed gelopen. De remake bedoel ja. ik. Uh, ja, Gewoon omdat we op een of andere manier denk ik, uh, naar iets willen kijken dat van ons is. Je wil die acteurs kennen, je wil... De, Star System speelt natuurlijk ook mee. Er zitten, in de Nederlandse versie van Loft zitten er een aantal zeer bekende acteurs uh, die zeer populair zijn. Dus dat speelt mee. Dat, uh, het is die... Mm, het geldt eigenlijk met, met vergroting voor heel Europa. Hè. Ik bedoel, men spreekt vaak over een Europese cinema, maar in principe bestaat die niet. Want een, een Daniel Broel bijvoorbeeld, die in Duitsland een heel grote ster is, ja, die is bij jullie, neem ik aan, zo goed als onbekend. En bij ons ook. Of er komt in ieder geval niemand voor naar de bioscoop. Dus het is gewoon zo dat... Uh, dat is altijd het verschil met de Hollywood cinema. Die, uh, ja, die die hebben sterren die werkelijk mondiaal werken... en die overal ter wereld uh, populair zijn of in de magazines komen. En, en een publiek lokken, Ja, dat hebben wij niet. Dat hebben wij niet in België, dat hebben wij niet in Nederland... dat heb je niet in Duitsland, dat heb je, dat heb je hier in Europa nergens. Dus, dus dat, daar begint het al mee, dat je eigenlijk uh, acteurs wil zien... Die, uh, ja, die je kent en die je apprecieert. En die, uh... Maar jij, jij, ja? jij bent een man van de grote getallen. Loft is ja. de best bezochte film van Vlaanderen. Uh, de slimste mensen, de allerslimste mensen. Ongelooflijk succes hier ook in Vlaanderen. Uh, jij weet ook grote groepen mensen aan te spreken. Jij zou toch als eerste een film moeten kunnen maken... die zowel in Nederland groot zou zijn als in Vlaanderen? Ja, dat zou kunnen, maar het is gewoon. Ja, de realiteit wijst gewoon in een, ja, in een andere richting. Bedoel, het, het, je merkt gewoon dat het zo niet, niet werkt. Bedoel, um, um, ik weet zeker dat voor Lot, bijvoorbeeld, dat mijn naambekendheid van de televisie, dat, dat die film ook mee geholpen heeft, maar, maar in Nederland ja, heb ik die niet. Dus ik, um, nou ja, je schrijft uh, af en toe aan bij de Wereld Rijd door. Ja, dus het ja, heel ja, vaak ja. in de tv draait door stukjes ja. uit uh, de slimste ja. ja. mensen, hilarisch. Ja. Ja. Uh, de, de, de, en ze kijken, en heel veel Nederlanders. Nederlanders kijken toch ja, ja. ook naar de slimste. Dus ik denk misschien ja, je kan het dat nooit de brug zou kunnen maken. Ja, ik kan het nooit met zekerheid zeggen natuurlijk. Alleen hebben we met lof dat risico niet willen nemen. Ik, eh, toen er, uh, en Plop, die, die, die, die interesse kwam van heel veel uh, verschillende productiemaatschappijen... die de film zagen en zeggen van... ja, we zouden heel graag een Nederlandse remake draaien. Ja, ik ben dan ja, veel eer trots eigenlijk. Het is ook de eerste keer dat het gebeurt. Het is al heel vaak in de omgekeerde richting gebeurd. Veel Vlaamse remakes gedraaid van Nederlandse films. Het is nu de eerste keer dat het omgekeerd gebeurt. Het is ook goed gelukt, vind ik. Um, we kregen vrij snel een heel goede kaas bij elkaar. Dus ik ben, ja, ik ben er gewoon trots op dat dat, dat kind, dat, uh, dat lof toch op een of andere manier is. Dat dat nu, uh, nu in een. Uh, ja, in een uh, weliswaar met andere kleren. Uh, maar, maar, maar ja, zeer goed ontvangen wordt daar. En, en ik weet bijna zeker dat het, als het gewoon bij de Vlaamse film was gebleven die uitgekomen was. dat dat niet gelukt was. Ik bedoel, het is, het is uh, ja, met verschillende films afgelopen jaren nog gebleken. De enige film die eigenlijk nog min of meer gescoord heeft. de enige Vlaamse film is De Helaasheid der Dingen. Maar dat is dan een, een arthouse movie. En dat is natuurlijk. Ja. Een ander markt, ja, prachtige film, absoluut. Ja. Ja, Ongelooflijk maar... geregisseerd ook. Ja, ja, ja, zeer goed, ja, zeer goed. Ja. Nee, zeer goed ja. Maar dat is de enige die heeft dan 40, 50.000 kijkers gelokt. Maar dat is ook dat is in een ander circuit, dat is in het arthouse-circuit... waar dat soort uh, taalbarrières en cultuurbarrières ook minder spelen. Dus ook geen toeval dat, dat toneelgroep Amsterdam in Antwerpen komt spelen... en dat er Antwerpse gezelschappen in Amsterdam of in Rotterdam komen spelen. In, in de, Allee, laat ons zeggen, de hoge cultuurwereld ja, speelt dat soort... Uh, ja, heb je zo niet die, die culturele muur bij wijze van spelen. Die er, die er wel voor het grote publiek bestaat. Want dat is dan nog een culturele muur. Want die, die, die, die quiz van jou, de, de, de slimste mens ter wereld... waarom sloeg die niet aan in Nederland? Want die is geprobeerd een keer met Linda de Mol. Hij is op tv geweest met ja. Martijn Crabé. Ja. Waarom ja. werkt de truc die hier zo ongelooflijk goed werkt in Vlaanderen niet in...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 Nog het, het is bijna onmogelijk om dat nog een keer te even naar, laat staan te overtreffen. Ja, ja, ja, ja, ja. Klopt, ja dat klopt. Ja. Dus dan leg je jezelf ja. een onmogelijke ja, lat. Het, ja. Dus ja. waarom doe je dat? Ja, dan ja, zeg je nu gewoon: je ik, ik maak een mooie ja. film en dan hoop ik dat ja, er veel ja, ja, mensen naar ja, komen. Ja. Klaar. Ja. ja, dat kan ik niet. Nee. Nee, ik, uh, ik weet nu dat ik voor die volgende film. Uh, ja, waarom is dat ook? Omdat je, je weet, de perceptie heb je dan tegen. Als die volgende film 500.000 kijkers haalt, ja, dan is dat zeer goed. Het zou zelfs in Nederland een zeer hoog ja. cijfer zijn. En ja, in mijn geval zoals ze zeggen, het is een flop. Ja, bij wijze van spreken. En dat, dat is zoiets dat je... Maar dan uh... ga je toch gebukt onder je eigen succes? Uh, ja, maar... Ja, ten dele, ja, dat impliceert dat je gewoon ja, minder vaak op televisie komt, uh, of, of niet te vaak, en dat impliceert dat je niet zo heel vaak films maakt. Bedoel, de volgende film die ik maak zal waarschijnlijk uitkomen in 2012, of 2013, en dan zal het vijf jaar geleden zijn dat het lof gepasseerd is. Maar ook dat helpt, omdat hoe langer dat je een, een project, een zeker een filmproject, doet, laat rijpen, hoe beter dat het wordt. En hoe, hoe groter dat de honger ook is bij de mensen die, die willen kijken. Dat merk ik ook bij de, de allerslimste mensen. die kom ja, hooguit twee maanden per jaar op televisie en dan hoor je mensen ook vaak zeggen ja, Fijn dat je weer terug bent, maar ja, het heeft dan ook lang geduurd. En, en als, ik, als ik binnen twee maanden weer met een nieuw programma kom, ja, dan, ja, dan, dan heb je dat niet. Uh, dus het is inderdaad, ja, het is een soort. Uh Enfin, dat klinkt nu heel arrogant en het is zo niet bedoeld, maar, maar je, leeft, je leeft met pieken. Terwijl het inderdaad misschien wel prettiger zou zijn, om gewoon een heel jaar door op televisie te komen en een soort modaal succes te halen, dan moet je eigenlijk. Uh, en, dat, en, dat zal, en dat zou beter verdienen ook al. Uh, nee, ik weet het niet. Maar wat zijn jouw dromen dan nog? Maar of is het alleen maar het najagen van dromen? Ja, ja. Van het moet beter, het moet... Ja, het uh... moet beter, ja. Maar ik, intussen weet ik ook wel, ben ik op een leeftijd... waarop ik weet wat er moet gebeuren... om altijd maar beter werk te leveren. Uh, en ooit uh, houdt het wel eens op. Um, maar de dromen zijn... Uh, het komt, uh, en, en nu word ik misschien iets te, te melig... of iets te, te, te persoonlijk uh, voor, op dit uur. Van, uh, maar het is wel zo dat je... Uh, ja, dat je... Mijn echte droom is een soort innerlijke rust. Omdat dat inderdaad... Die, die,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 en ik word gevraagd voor dingen en, en dan bied mijn films uh, aan of, of, of ik, ik kan mijn films gemaakt krijgen. En, uh, en ik mag tv-programma's presenteren. Dat zijn allemaal heel leuke jobs. Er zijn er veel ergere. En je dus, mag een plaat uh, nu aanvragen in dit programma. want dat waar? dat ook nog. Ja, ja, ja. Ja. Je, had ja. een, je had iets klaarstaan. Uh, wat had je ook alweer? Uh, no More Mr. Nice Guy. Van Alice Cooper. Ja, ja. ja klopt. ja De eerste cd die ik ooit kocht. Uh, omdat Alice Cooper, uh, ik weet niet of jij... Want jij bent jonger dan ik, hè, dus ik weet niet of jij die nog kent. En vroeger trad hij op met slangen en, en een heel wilde act. En, en uh, dat was zoiets waar je als uh, 12, 13-jarige, maar beter niet uh, geen fan van kon zijn. Want anders werden de ouders zeer ongerust. En net dat aspect vond ik heel aantrekkelijk. En, en dus die plaat kocht ik Billion Dollar Babies. En dan dat nummer No More Mr. Nice Guy. Uh, ja, vind ik een heel leuk, vind ik een heel leuk nummer. Bedoel, ja. We gaan luisteren is... ja.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 Wil ik ben horen. altijd het leuke broertje waarbij ja, de ja, mooie vrouw de, wel de en wil Ja, het ideaal schoonzaam, zegt dan ja. ook vaak. Uh, wat natuurlijk helemaal niet waar is. Uh, vraag ik mij aan mijn schoonmoeder. Maar uh, <laughs> nee, maar dat, uh, ja, in die zin, no more Mr. Nice Guy. zou ook wel eens leuk zijn. Maar ik, ik ben wie ik ben natuurlijk, dus ik kan mezelf ook niet veranderen. Maar soms zou het wel leuk zijn om, om, weet ik wat, uh, in plaats van oude vrouwtjes te helpen oversteken aan het zebrapad, uh, om ze een schop te geven. <laughs> het is moeilijk om Erik van Looijen te zijn en ze nee, nee, nee, nee, nee, nee, terug uurtje nee, terug nee. Euh, luisteren. Nee, nee, het is, is absoluut niet moeilijk. Het eh, is absoluut niet zo, wat,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 Uh, oh, dat weet ik niet. Nee, maar maar, ja, maar ik niet. als je zoiets maakt als loft in, in, in L.A. Ja. en het slaat aan, dan... Ja. Dan denk ik, ja, dan ben je daar toch vertrokken? Of dat is toch, dat ja, is toch maar dat wel is ook een droom, weer, neem ik ja, aan? Ja, maar dat is, ja, dat is wel een droom om daar nu een film te maken. Um, maar het uh, is niet een droom dan bijvoorbeeld om, om, zoals Paul Verhoeven of Jan de Bond... om dan ook te emigreren naar daar. Zij hebben dat uh, echt, echt gedaan en daar een carrière volledig uitgebouwd. Nee, en je hebt dan... aan Antwerpen dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk, maar, ja, maar je voelt het eigenlijk met veel Belgen. Het is ook geen, dat is, dat is geen toeval dat jullie vier, 500 jaar geleden de zee opgingen. En, en, en leid territoria... Uh,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 En dat je in L.A. een film mag maken in Hollywood. Ja. Dat zou prachtig zijn. Zijn er ja. nog andere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 ik mag uh, ik mocht met jou de grootste Vlaamse ja, De Eer was uh, heel je nee. nou, Dankjewel. Ik wens jou het, het allerbeste voor 2011. Dankjewel. dankjewel. Ja. And <laughs>